5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks het NOS Radio 1 journaal over het dalende aantal vakanties. Eerst het NOS journaal met Jeroen Chepkema.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 Het ministerie dreigde de opleidingen te schrappen. Twee van de opleidingen werden vorig jaar weer voldoende bevonden. Twee andere zijn dat nu ook. Commerciële economie en media en entertainment management. De Landelijke Studentenvakbond vindt het niet goed... dat de twee opleidingen weer zijn goedgekeurd. Volgens de LSVB worden studenten nauwelijks begeleid bij het afstuderen. Verder zouden ze continu van hun begeleider te horen krijgen... dat ze op de goede weg zijn. Maar beoordeelt een tweede lezer hun eindwerk vervolgens met een onvoldoende.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 In Den Haag hebben bewakers een gevangene neergeschoten die probeerde te vluchten. De man ging er vandoor toen hij met bewakers op weg was naar het ziekenhuis. Hij reageerde niet op een waarschuwingsschot waarop de bewakers hem in zijn been schoten. Een verslaggever van Omroep West sprak met buurtbewoners. Die hoorden volgens hem twee schoten. En uh, daarna lag er hier een uh, man uh, op de grond in de berm eigenlijk uh, langs de Eskamplaan. In de bosjes tussen de parkeerplaats en de weg. Er uh, uh, lag een man te kermen. Au, au, wat doe je nou, wat doe je nou? En uh, op dat moment zijn er drie bewakers die bij hem hoorden uh, op hem afgelopen ja, daar moet je ook maar niet vandoor gaan. RTL betreurt het dat mensen zich gekwetst voelen door opmerkingen van Gordon in het programma Holland's Cut Talent. Dat staat in een persbericht van de tv-zender. De zanger die in de jury zit, maakte tegen een Chinese kandidaat een aantal opmerkingen over Chinese afhaalrestaurants en het accent van Chinezen. Die leidden tot een stroomklachten. Volgens RTL was geen sprake van opzettelijk kwetsend gedrag door Gordon. Het is nog maar de vraag of de openingswedstrijd van het WK voetbal in Brazilië volgend jaar in Sao Paulo wordt gespeeld. Gisteren stortte bij werkzaamheden een deel van het stadion in, twee bouwvakkers kwamen om. Het stadion had eigenlijk eind dit jaar klaar moeten zijn, maar dat gaat bijna zeker niet lukken. En dat kan grote gevolgen hebben, zegt Wereldvoetbalbond FIFA. Je moet het toch eerst eventjes uittesten in minder belangrijke gelegenheden. Dus je moet zeker voorzien dat je vier maanden vooraf absoluut klaar moet zijn. Zo niet uh, moeten wij de kalender bekijken. Moeten wij ook eventueel bekijken of we die openingswedstrijd wel in Sao Paulo kunnen spelen. Begin volgende maand vergaderen de FIFA en de organisatie in Brazilië over hoe het nu verder moet.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 Van de Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is een vrij normale avondspits met 120 kilometer file in totaal. De meeste files staan op de wegen bij Utrecht en Rotterdam. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat de langste file... verknopen de Brestenplein, 8 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N201 uit Horen-Hilversum is dicht tussen Loenen en Vreeland. Dat komt er een ongeluk. Voor Vreeland staat 5 kilometer file.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. De privacy-waakhond van Nederland wil Google aanpakken. Jacob Koonstam van het CBP legt uit hoe het bedrijf te werk gaat als je een website aanklikt. Op het moment dat je daar binnen gaat, denk je dat je bij de marktplaats binnen gaat. Maar ondertussen komt er een spion van Google op je apparaat. Komend uur wat u zelf kunt doen om uw privacy beter te beschermen. Eerst springen wij een uh, paar jaar vooruit naar 2015. Want de Tour vertrekt dan vanuit Utrecht. De route van de proloog van de Tour is vanochtend bekendgemaakt in Parijs. En zojuist gaf de gemeente Utrecht zelf ook nog een toelichting wat hier gaat gebeuren. Uh, Steven Dalenbout, jij bent erbij in Utrecht. Vertel, wat is daar gezegd? Nou ja, het is nog steeds uh, gaande in de winkel van Sinkel in Utrecht, het centrum van Utrecht, aan de Oude Gracht. Alleid Wolfse is hier nu aan het woord, de burgemeester. Uh, zij vertellen natuurlijk over hoe mooi het is dat Utrecht dit evenement heeft binnengehaald. En zojuist was ook de Tourorganisatie uh, in de naam van Christian Prudom aan het woord. En ook hij zat vol met beleefdheden naar de Nederlanders, naar de Utrechters toe. Hij zei onder andere: Jullie Nederlanders houden van de fietssport. En daar haalde hij nog een interessant gegeven, nog een interessant feitje bij aan. In de, uh, afgelopen tour, de tour van afgelopen zomer... keken 86% van de Nederlanders op enig moment naar de tour. En in Frankrijk was dat maar 85%. Dus dat geeft aan hoe Nederland de tour volgt. En dat, ja, dat vindt Prudon mooi. Zeg, en we hadden eerder al een uh, verslag over uh, waar ze vertrekken. Nou, in Utrecht. Uh, onder de dom wordt gereden. De vraag was, waar gaat die tweede etappe aankomen? Heb je daar al iets over gehoord? <laughs> nee, nee, dat was de vraag die eigenlijk boven vandaag hangt. Uh, veel journalisten liepen met dat vraagteken rond... en dachten daar vandaag wel antwoord op te kunnen krijgen. Want uh, ja, het gerucht ging dat het Zeeland zou worden. Middelburg misschien, omdat daar uh, in de zomer van 2015... al heel veel hotelkamers zijn afgeboekt of afgeblokt... en geboekt door de organisatie van de Tour de France. Uh, dat zou een aanwijzing zijn. Maar daar wordt vandaag absoluut niks over bekendgemaakt. Dat wil de Tour organisatie pas uh, volgend jaar doen. Volgend jaar oktober op de gebruikelijke dag. Vandaag staat echt in het teken van Utrecht. Oh, oké. Okay. Nou, En, ja, en dus ja, bij de ja. don kleine straatjes, ja. denk ik dan gelijk. Arme ja, wielrenners. Vanaf... Ja. Ja, dat is vooral in de, de eerste rit, de tijdrit... die 13,7 kilometer lang zal zijn van, van Utrecht naar Utrecht. Uh, dat gaat uh, vooral over de, over de brede wegen van, uh, van Utrecht. Dus aan de zuidkant van Utrecht, richting Stadion galgewaard naar het uh, universiteitscentrum Uithof... en dan door de Beeldstraat naar de Malibaan. Ook mooi trouwens terug naar het uh, jaarbeursplein. Dat zijn, dat zijn echt brede wegen die je nodig hebt voor zo'n uh, zo tijdrit. Dat moet gewoon in de Tour. Uh, de tweede rit, die start dus in Utrecht. Niemand weet dus waar die heen gaat. Uh, maar die zal het eerste deel, de eerste kilometers, echt door het centrum van Utrecht gaan. Dus onder de dom door. En dan, uh, ja, door het, uh, het historisch. Uh, ja, En zo de stad uit. Ja, het historisch centrum. Wou je zeggen, denk ik. En Leidse Rijn is uh, in dat verband ook genoemd, hè? Ja, inderdaad. Ja, het historisch centrum dus. En dan nou rijden ze zo door, um, door Leidsche uiteindelijk de stad weer uit. En dan gaan ze aan de zuidkant van Leidsche de stad uit. En daar, ja, daar staat het grote vraagteken. Vanaf daar weten we niks meer. Dat uh, wordt over een jaar pas duidelijk dus. Nou, heb jij een jaar de tijd om daarachter te komen. Dankjewel. <laughs> ja, ja. Voor nu in ieder geval. Steven Dalebout vanuit Utrecht. Het afgelopen jaar zijn er minder Nederlanders op vakantie gegaan dan normaal gesproken. Dat wil zeggen, het aantal vakanties liep terug met 3% naar ruim 35 miljoen. Dat nog wel. Het is de sterkste daling sinds de jaren 80. Ad Schalenkamp is directeur van NBTC Nipo Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik blijf nog even hangen achter die 35 miljoen. Want waar staat die voor? Dat zijn 35 miljoen vakanties door Nederlanders ondernomen. En een vakantie is een uh, verblijf voor vakantie van minimaal één nacht buitenshuis. huis. Nou, In vind, al ik, een, uh, vind ja. ik eigenlijk nog best veel. Het is ook veel. En het uh, blijkt ook dat vakantie nog steeds heel belangrijk voor de Nederlanders is. En pas dat we na vier jaar crisis zien we, uh, zien we niet voor het eerst echt een daling van het aantal vakanties. Als je dat vergelijkt met andere branches, de huizenmarkt en de automarkt... heeft de vakantiemarkt is nog heel lang eigenlijk... Op peil gebleven, men besteedt wel al ietsje minder. Maar het volume en het op vakantie gaan is echt op peil gebleven, nog ondanks de crisis. Dus ja. dat is nog steeds heel belangrijk voor de Nederlanders. Maar nu, in dit jaar, in 2013, zien we voor het eerst dat het, uh, ook het volume gaat dalen. En dat is inderdaad voor het eerst sinds 1980, 80e toen er ook zo'n crisis was in de eerste helft van de 80e jaren. En waar zie je vooral die daling? Uh, we zien vooral de daling op korte vakanties. De lange vakanties, zeg maar de hoofdvakanties zijn nog op pijl gebleven. Maar we zien dat vooral de extra vakanties dat de Nederlanders daar echt in gesneden hebben. Ze hebben gewoon gezegd, oké, okay, we gaan gewoon één of twee minder extra vakanties ondernemen. Dus dat, daar heeft men op bezuinigd, heel duidelijk. En we hadden geen superlekker voorjaar volgens mij. Speelde dat, denkt u, ook nog een rol? Of is dit uh, ja, niet afhankelijk van het weer? Nou, wat wij in ieder geval zien, inderdaad, het voorjaar was, uh, was slecht. En we kijken, uh, maar het uh, laatste, zeg maar, de zomer heeft nog veel goed gemaakt. Ook veel mensen hebben toen, toen toch nog besloten... hun, hun uh, vakantie in het binnenland door te brengen. En uh, dat, daarom is het uiteindelijk uh, nog redelijk uitgekomen op min 3 procent. Anders hadden we misschien wel op min 6 procent gezeten. Als het in het zomer net zo was geweest als in, de, in het voorjaar en de winter. Hm. U zegt, in, in Nederland gingen mensen op vakantie. Als je kijkt naar het buitenland, hè? Wat, wat was daar in trek voor type vakantie? Het uh, nou, in in buitenland is vooral voor de lange vakanties in trek. En dan de vakantieland. Uh, en nummer 1 is Duitsland en nummer 2 Frankrijk. Maar we zien dat Duitsland... Uh, die is 6% in volume gedaald. Want Duitsland is de, ja, de kampioen van de korte vakantie, zeg maar. En bij Frankrijk zie je een iets kleinere daling van 4%, omdat daar ook nog wel veel, uh, veel lange vakanties worden doorgebracht. Verder zie je een goedkope bestemming als uh, Tsjechië heeft het goed gedaan... En ook Turkije ging heel goed, omdat Turkije met een, ja, een heel goed laag prijs, all-inclusive aanbod uh, op de markt komt. Uh, wat eigenlijk altijd al geconcureerd heeft tegen vakanties in Nederland. En je ziet, het is zo, uh, ja, zo laag prijs dat het uh, uiteindelijk dat men daar echt voor gekozen heeft. Dan. Heeft u een verwachting voor komend jaar? Is daar naar gekeken? Uh, daar zijn we naar aan het kijken. En uh, het is wel zo dat de economie is aan het aantrekken. Althans dat gevoel hebben we. Er komt in ieder geval een optimisme is er aan het komen. Het is de vraag hoe duurzaam dat is. Er kan er twee kanten op. Het kan zijn dat mensen dan als het uiteindelijk beter gaat wachten. Uh, allerlei uitgaven die ze al eerder hadden willen doen. Uh, een nieuwe bank in huis of een, uh, of een verbouwing of een huis kopen. Dan gaan doen en dat ten koste laten gaan van de vakantie. Of dat men denkt. Oké, okay, het gaat nu echt goed. We kunnen ook echt weer op vakantie. We weten wel dat we over een paar maanden ook nog een baan hebben en ook nog voldoende geld. En ik neig een beetje naar het laatste: dat als het weer beter gaat, dat men dan ook meer op vakantie gaat. Maar het is de vraag natuurlijk of het in 2014 straks al zo snel goed gaat met de economie. Of dat dat weer wat later ja. wordt. Ja. Meneer Schalenkamp, dank u wel van MBTC Nipo Research. Ja, fijne avond. In de ochtend en avondspits met NOS Radio Journal. Dat belandt nu bij het circus aan, want het circus wordt erkend als immaterieel erfgoed. Jeroen Jager is daarom bij de repetitie van wintercircus Martin Hanson in Heerenveen. Jeroen, zijn ze aan het oefenen? Ja, zeker, zeker. Ja, er wordt getraind hier, uh, Arlette Hanson. Uh, misschien even een wie is dit, deze artiest? Dit is Erkin Het komt uit Moskou en is een jongleur. Heeft heel veel balletjes. Gaat lekker. Hoeveel balletjes zijn dat? Het gaat zo snel dat ik het niet kan zien. Dit, dit zijn er zeven. En wat aan hem bijzonder is... hij jong leert niet alleen naar boven, maar ook naar beneden. Aha. Die balletjes stuiteren nu op de grond. Oké, okay, Jij bent hier directeur van het circus. We zouden het hebben over de dieren. Uh, hebben jullie wilde dieren aan? Nee, ons wintercircus heeft geen wilde dieren meer... omdat wij niet aan alle voorwaarden kunnen voldoen... omdat we optreden in theaters. En uh, dat zijn, ik heb buiten wat zien staan. Uh, niet de leeuwen dus, maar er stond wel een paard en uh, wat ponies, Wat nog meer? Een Paard, ponies, honden, geiten en eenden. En nu je dus op die uh, erfgoedlijst staat, immaterieel erfgoedlijst... Hè. hier is ook uh, Arie uh, Oudenes, hij is uh, van de stichting Cultuur. Jullie hebben de aanvraag gedaan hè, uiteindelijk om, die, uh, om op die lijst te komen. Nu je op die lijst staat, kom je dan ook sterker in die discussie... over het gebruik van dieren te staan eigenlijk? Het is sowieso fijn om te weten dat je als cultuur erkend wordt. En dat geeft voor Circus ook een heel sterk gevoel van... er is een organisatie, en ook eigenlijk de Nederlandse staat... die nu zegt, jullie zijn een cultuur die we heel graag willen behouden. Maar al in 2005 stonden we als cultuur genoteerd in het Europees Parlement. Ja. En die discussie loopt nog steeds. Maar ik lees bijvoorbeeld, als je op zo'n lijst komt te staan... dan moet je de problemen van je sector ook in kaart brengen... en op zoek gaan naar oplossingen. En een soort, wat zaten dan, een uh, erfgoedzorgplan opstellen. Geldt dat dan bijvoorbeeld voor het gebruik van wilde dieren? Ja, absoluut. Ja, en, en, laten we het maar over dieren hebben. Ja. Want of je het nou over wilde dieren of gewone dieren... Ja, het zijn allemaal dieren. Precies, en je ja. moet goed voor je dieren zijn. En dieren horen bij het circus, in ieder geval bij het klassieke circus. Ja. Er zijn ook circussen die zonder dieren werken op allerlei manieren. Maar in dat plan wat we aangeleefd hebben... ...staat wat we al gedaan hebben. Er wordt heel veel gedaan. Er is heel nadrukkelijke samenwerking in het verleden met het ministerie van Landbouw... ...en nu dus met het ministerie van Economische Zaken... ...om uh, mee te werken aan een, aan een lijst van dieren waar je mee kan werken. Er is een onderzoek geweest waar we mee gewerkt hebben. We hebben voorbeeldregels van hoe je de dieren moet houden. Je hoort mevrouw Hanson net ook zeggen. Uh, die, de wilde dieren moeten bijvoorbeeld een buiten een buitenruimte hebben waar ze ook vrij kunnen lopen. En bij veel theaters hebben ze die ruimte niet. Dus daarom werken zij nu niet met wilde dieren. Wat betekent het verder voor u, mevrouw Hansson, als circus... dat je nu op zo'n erfgoedlijst komt te staan? Wij zijn heel blij dat het erkend is. Dat circus als circuscultuur erkend is. Waarom? Waarom is dat belangrijk? Omdat um, we vaak toch over circus gepraat wordt. Dus ja, wat is circus? Uh, soms wordt er minnachtend naar gekeken. En wij vinden circus is cultuur. En dat is nu ook echt erkend. En ja. dat doet ons als mens gewoon heel veel. Ja, overigens uh, even voor uh, het bredere plaatje. Immaterieel erfgoed. Daar valt een heleboel onder. In Nederland zijn er 2000 groepen die aanspraak zouden kunnen maken... op immaterieel erfgoed. Uh, Bloemenkorsen bijvoorbeeld. Wat heb ik hier nog meer staan? Schoondansen, Drie Koningen, Sint Maarten. Het zijn allemaal maar uh, voorbeelden van... Uh, van uh, immaterieel erfgoed. Het gaat om tradities. Dus, Gewoon te gebruiken, zo. tradities, ja? nee, rituelen. Ja, ja. Ja. Alleen, uh, je komt er niet zomaar op. Ten eerste moet je bewezen hebben... dat je heel lang zorgvuldig omgaat met die traditie. En wat je net al zei, je moet ook planmatig aantonen... dat je die traditie voort wil zetten en over wil dragen. Uh, bijvoorbeeld de opleiding is een van de belangrijke dingen... ook weer ja. in de circus. Ja. Uh, de Stichting De Rijdende School... waar de, de reizende kinderen onderwijs krijgen... is mee betrokken bij de Stichting Circuscultuur. En op die manier hier proberen we dus en de kinderen beter algemeen uh, opleiding te geven. Plus, we hebben ook twee HBO-opleidingen in Nederland. Die zitten ook in die stichting. En die werken dus ook mee om de toekomst okay. zeker te stellen. Nou, dan gaan we direct nog uh, praten met uh, bijvoorbeeld Clown Geoffrey. Uh, of uh, Joffrey heet hij ja. Misschien ken jij hem ook wel, Lucelle. Dat is Clown Geoffrey van nee. uh, Magic Circus. Ik ken dat Magic Circus uit uh, Amsterdam. Het is een heel klein circus, 20 uh, uh, man. Hij is hier. Ik heb hem voor het eerst nu uh, zonder zijn uh, clownskledij gezien. En hij komt er even bij. <lacht> Nou, ik hoor graag meer over hem zo. Dankjewel, Jeroen de Jager. Edwin Gerritsen, de verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits met 150 kilometer file. De meeste daarvan staan op de wegen bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de, het ongeluk op de N201 uit Horend richting Hilversum. De rijbaan is daardoor dicht tussen Loenen en Vreeland. En er staan in beide richtingen files van 5 kilometer bij Vreeland. Het is 18 minuten over 5. De provincie Gelderland gaat onderzoeken of er in Nijmegen... een nieuw nationaal bevrijdingsmuseum kan komen. De drie bestaande oorlogsmusea, die zijn in Overloon, Oosterbeek en Groesbeek... willen aan de Waal samen een gebouw van internationale allure... Volgens initiatiefnemer Wiel Lenders is het oude industriele complex in Nijmegen een goede locatie. Het is machtig, hè. Het, uh, het is een gebouw uit uh, uh, gebouw, gebouwd in de Marshall met Marshallhulp. Uh, geopend op ons Bernard. Dus het is een fantastische plek met die twee torentjes. Uh, en dat op de plek ook waar net de Nieuwe Stadsbrug is gelegd. De oversteek, de plek waar de militairen de over overstaken om Noord-Nederland te gaan bevrijden. Ja, historischer uh, kan het natuurlijk niet. En als het museum ergens zou moeten komen, dan is het daar. Overigens is het niet zo dat het dan ook uh, per definitie militair museum wordt. tegendeel. prachtige balans tussen burger-militair, man-vrouw, uh, uh, nationaal-internationaal. Dus die balans zoeken we op. Dus ook de vooroorlogsgeschiedenis, de oorlog, naoorlogsgeschiedenis en relatie met de actualiteit. Ja, ik hoor het al vol ambitie, vol enthousiasme. Maar waarom eigenlijk een nieuw museum? Er zijn er al tientallen in Nederland. En juist in deze regio, in Oosterbeek is een groot museum. In Groesbeek is een groot museum. Waarom dan nog zo'n museum in Nijmegen? Uh, het, het is het grootste militaire conflict uit de wereldgeschiedenis en ook van Nederland. Dat verdient een, een nationaal museum met een internationale allure. Als ik op dit moment uh, het hele verhaal van de oorlog wil zien... dan moet ik langs twaalf plaatsen in Nederland reizen. Overal zie ik een plukje. En uh, onze wens is om dat op één plek te doen. Uh, samen met uh, een aantal site-musea die natuurlijk ook een geweldige collectie hebben... waarmee je ook zo'n museum kunt... Dus... Zuid-musea, dat moet u even uitleggen. Suidmusea, dat zijn de musea die op dit moment uh, in dat gebied liggen. Dat is het Airborne Museum Oosterbeek. Uh, Hartenstein, het is het Overloon, het oorlogsmuseum in Overloon. En het bevrijdingsmuseum in Goesbeek. Die liggen daar al vele decennia. Dat zijn oerlocaties, die laten dat verhaal van Market Garden zien. Van dat Rijnland Offensief. Die hebben nogal wat in huis. En die hebben samen ook dat initiatief genomen om dat museum te bouwen. Om op één plek in Nederland het hele verhaal te zien. Van het Fasimgebouw aan de Waal... naar de woonkamer van de burgemeester <kuggen> van Groesbeek. Kunt u straks het bevrijdingsmuseum in Groesbeek wel sluiten... als in Nijmegen een nieuw museum zou komen? Als het aan mij ligt, niet. Als het beeld eruit ziet dat we dadelijk mee moeten werken... aan een vrijheidsmuseum WO2 in Nijmegen. En dat impliceert dat wij in Groesbeek... Uh, geen volwaardig museum meer overhouden, ook niet met nieuwbouw... dan zal het uh, heel Groesbeek daar mordekens tegen zijn. En niet alleen maar het gemeentebestuur, niet alleen maar de burgemeester... maar ook het bestuur van het Bevrijdingsmuseum en alle vrijwilligers. Het plan is wel om Groesbeek, het museum in Groesbeek erbij te betrekken. Maar uh, wat zegt dat voor u? Dat zijn alleen maar warme woorden... En er staat nog niks op papier dat bij dat onderzoek wat er nu gaat gebeuren... ik denk dat het goed is, Dan moet ook worden opgenomen... wat kost het helemaal opknappen van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek? De Erekoepel moet worden vernieuwd. De oude gebouwen die daar staan moeten ook worden vernieuwd. Want als wij een collectie en de informatie naar Nijmegen willen hebben... dan moeten ook de bezoekers, die willen gewoon het complete beeld zien. Die willen, als ze bij de FASM zijn geweest, ook hier in Groesbeek... Waar Zeg maar, de duizenden militairen zijn geland, die willen ze ook zien. Dus op de plaats waar het gebeurd is, moet een museum blijven en moet het nieuw museum komen. Dat zei de heer Kerenweer, de burgemeester van Groesbeek. Ook de gemeente Renkum, waar Oosterbeek onder valt, heeft twijfels bij de plannen. We horen een verslag van Matthijs Holtrop. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. You got to let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 Quizit. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Na Duitsland, Italië, België en veel andere landen zijn er nu ook in Engeland, de bakenmat van het voetbal, mensen opgepakt wegens matchfixing. beïnvloeden van de uitslag door bijvoorbeeld omkoping van spelers. Arjen van der Horst in Londen, Arjen, eh, wat is er aan het licht gekomen? Ja, dit vloeit voort uit een onderzoek van de uh, Daily Telegraph. Uh, Undercover-verslaggevers van de krant deden zich voor als gokkers. en hadden verschillende ontmoetingen met een fixer van een Aziatisch goksyndicaat uit uh, Singapore. Nou, die vertelde voor de verborgen camera hoe hij te werk ging. De eerste 45 minuten: de resultaat moet zijn.2011. In de eerste 10 minuten: ik ze om een yellow card te maken. Kan ze dat do doen? Yeah. Ja. So, it, ja, je hoort het. Uh, voor 5000 pond kan hij al een gele kaart regelen. De ruststand, eindstand, gele, rode kaarten. Alles kon hij regelen. En de man zei dat hij voor 60.000 euro voetballers kon omkopen om zo het resultaat te beïnvloeden. Nou, drie keer voorspelde hij de uitslag van drie wedstrijden van hetzelfde team. In alle gevallen kwam de voorspelling. Precies uit. Nou, de Telegraph droeg vervolgens haar bevindingen over aan de National Crime Agency, hè, de Britse variant van de FBI. Die ging tot actie over. En dat leidde de afgelopen dagen tot uh, de arrestaties van zes mannen. Ja, en zijn dat dan de spelers ook die daarbij zitten? Of uh, is dat niet bekendgemaakt? De fixer die je zojuist hoorde zit daarbij. Er zitten drie voetballers bij en ook nog één zaakwaarnemer. De zesde persoon, dat is niet bekend wat voor persoon dat is. Er gaan natuurlijk al veel verhalen in Europa. Ik zei het al, in andere landen zijn ook mensen gearresteerd voor matchfixing. Schrikken ze ervan in Engeland? Een uh, beetje wel, want het Britse voetbal leek tot nu toe toch wel een schone sport. Uh, de laatste keer dat er onderzoek is gedaan naar dit soort praktijken in het Britse voetbal... Ja, is toch vele tientallen jaren geleden. Maar ja, je zei het zelf ook al. Hè. We, we hebben gezien wat er op het Europese vasteland is gebeurd. De gokindustrie, en dan vooral in Azië, is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. Uh, we hebben ook al een aantal schandalen gezien bij andere Britse sporten, zoals het cricket en snoeken. Dus ja, misschien was het wel gewoon een kwestie van wacht totdat het uh, Britse voetbal aan de beurt was. Dus helemaal een verrassing is het ook weer niet. Nee, maar het is niet het hoogste niveau, hè? Uh, wordt daar wel voor gevreesd? Nee, er is geen enkele aanwijzing... dat uh, dit bijvoorbeeld gaat om spelers uit de Premier League... Uh, de het team waarom het gaat, dat is niet uh, bekendgemaakt. Dat mag ook niet omdat het onderzoek uh, nog lopend is. We weten wel dat het uh, om een van de lagere divisies gaat. Het is ook niet zo waarschijnlijk dat uh, ja, divisies zoals de Premier League of de ene hoogste divisie daarbij betrokken zijn. Want uh, ja, je hoorde de fixer zeggen, die kon voor 60.000 euro een groep voetballers omkopen. Ja, dan heb je het over semi-prof's die misschien 500 euro per week verdienen. Op het allerhoogste niveau hier ja, verdien je tot 300.000 euro per week. Dan moet je nog heel wat meer geld eh, op, op tafel leggen om spelers om te kopen. Dat lukt niet natuurlijk met één speler een wedstrijd eh, ja, beïnvloeden. Dan moet je meerdere spelers voor omkopen. Eh, vanwege de grote bedragen die omgaan in de Premier League... de salarissen die die voetballers krijgen... maakt dat het een stuk moeilijker om deze wedstrijden te beïnvloeden. Goed, Arjen van der Horst was dat vanuit Londen.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 Het farmaceutische bedrijf MSD in Os schrapt de komende drie jaar ongeveer 140 banen. Door de strengere regels in de geneesmiddelenindustrie wordt de productie van hormonale en niet-hormonale medicijnen gescheiden. De vestiging in Os wordt de belangrijkste locatie van MSD voor hormonale geneesmiddelen. Vakbond FNV Bondgenoten reageert gelaten en zegt blij te zijn als het hierbij blijft.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 Onder ondernemers is grote onrust ontstaan over de nieuwe ziektewet... die flexwerkers <tie> meer zekerheid geeft. Dat zegt de ABU, de brancheorganisatie voor de uitzendbureaus. Bedrijven met veel flexwerkers zijn bang dat ze moeten opdraaien... voor hoge kosten als een flexwerker langdurig ziek wordt. De ABU benadrukt dat het uitzendbureau... de eventuele extra kosten van uitzendkrachten betaalt. Dat waren de hoofdpunten. Het weer, Marco Verhoef. Ja, het is op de meeste plaatsen droog. Er komen nog wolkenvelden voor. Maar er komen ook een paar opklaringen voor. Temperaturen dalen van 8 naar 4 tot 7 graden. Het is dus niet echt koud. En in de loop van de nacht neemt van het noorden uit de bewolking weer toe. Morgenochtend dan snel van het noordwesten uit regen. Later op de dag gevolgd door buien. Dat heeft als voordeel dat het noordwesten van het land misschien nog een klein beetje zon tussendoor ziet. Maar dan is het echt laat in de middag voor de graad of 8 en in de avond dan een aantal buien, als gezegd. Met kans op onweer, misschien ook wel hagel. En in het noorden en noordwesten kans op zware windstoten. De wind trekt sowieso stevig aan. Draait in de loop van de nacht naar het westen tot noordwesten. En is hard bij zeewindkracht 7. In het weekend 8 graden. Zaterdag nog een bui, ook wat zon. En zondag hebben we weer wolkenvelden. De files worden bijgehouden door Edwin Gerritsen. De avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu bijna 200 kilometer file. De meeste staan bij Utrecht en Rotterdam. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Afrikerk-Driel staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7 Groningen richting Duitse Grens is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Westerbroek en Vokshol is de rijbaan dicht. Er staat 3 kilometer file. Op de A7 Den Oever richting Zaandam. Voor Afrit A. 3 kilometer na een aanrijding.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 Vijf minuten over half zes is het. Hogeschool in Holland kan opgelucht zijn. Alle opleidingen zijn weer hbo-waardig. Dat heeft staatssecretaris, minister Bussenmaker bekendgemaakt. Toekle Terpstra is bestuursvoorzitter bij Hogeschool in Holland. Goedemiddag, meneer Terptra. Goedemiddag. Wat is dit voor dag voor u? Nou, ik vond het geweldig opgelucht en ik vind het een geweldig compliment... voor al mijn collega's, collega's, docenten en ondersteuners... die uh, de uh, opleidingen van heel ver naar deze uh, hbo-waardigheid hebben gebracht. Uh, en uh, uh, dat hebben we samen met heel veel partners gedaan... met andere partijen gedaan, onder andere met de studentenvatbonden... die ons op een geweldige manier geholpen hebben om het zover te laten komen. Dus ik vind het niet alleen een opluchting, maar... Uh, ja, Hiermee laten we zien dat we in alle opzichten voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard die het hoger onderwijs van ons vraagt. Ja, u noemt de studentenvakbond. Uh, Olga Wessels van de Landelijke Studentenvakbond LSVB is ook aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u ook zo opgetogen als meneer Terpsa? Nee, wij zijn niet uh, opgetogen. Wij uh, maken ons eigenlijk heel erg veel zorgen over de studenten die uh, uh, vastlopen in het uh, uh, afstudeerproces. En de NVO is daar net het rapport ook heel kritisch over. En dat daar zeker heel veel aandacht eh, naar behoort te gaan. En wij vragen ons af, een opleiding waar zoveel problemen nog steeds zijn... Uh, waar 3% van de uh, met afstuderen gestarte studenten slaagt... moet je dat zeggen, dat is een goede opleiding en die accrediteren we. En dat is allemaal in orde. Daar zijn wij het niet mee eens. Want wat zijn dan volgens u de problemen dat, dat al die studenten niet slagen? Ligt dat niet aan de studenten? Uh, nee, nou, in Holland heeft natuurlijk een kwaliteitsslag gemaakt en dat is hartstikke goed. Wij willen dat, natuurlijk dat de hbo-diploma's die in Nederland worden afgegeven, dat die van hoog niveau zijn. Maar als je als hogeschool een kwaliteitsslag maakt, moet je wel zorgen dat de studenten meekomen. Dus moet je heel erg goed investeren in begeleiding. En de klachten die wij krijgen, gaan over die begeleiding van de student, die soms gewoon ontbreekt, die onder de maat is. Uh, en die soms ook niet overeenstemt met dat je begeleider zegt... je bent op de goede weg en het is in orde... en dat je dan je eindwerk inlevert... en dat die uh, soms al tot acht keer toe uh, wordt afgekeurd door een beoordelaar. en dan weet de student gewoon niet meer waar ze aan toe zijn. Dus u vindt het onterecht uh, dat ze weer hbo-waardig zijn? Ja, wij zeggen een opleiding waarbij je nog zoveel problemen zijn met de begeleiding... dat moet je eigenlijk niet goedkeuren. En nee. ook al zo lang problemen, hè? want in 2010 kwam het eerste rapport... en we zijn nu drie jaar verder... Uh, en het is nog steeds niet op orde. Meneer Terpstra, herkent u die klachten over dat begeleiding ontbreekt? Maar de LSB haalt nu heel veel dingen door elkaar heen. En de accreditatie wordt niet alleen bepaald op één standaard van de begeleiding. Maar die wordt beoordeeld op 16 standaarden. En 16 standaarden worden door de NVO en door de minister als goed beoordeeld. Dus ook de begeleiding wordt een positief oordeel over uitgesproken. Natuurlijk is het zo dat er een appel wordt gedaan op hoogstolen in Holland om de zorgplicht te vervullen ten opzichte van de studenten die onder een oud curriculum zijn binnengekomen... en die nu onder een veel hogere kwaliteitsstandaard af moeten studeren. En wij doen er werkelijk alles aan, en de LSVB die weet dat, want ze zijn notabene betrokken geweest bij de afspraken daarover... dat wij er alles aan doen om studenten af te laten studeren. Maar het moet ook helder zijn, geen enkele student heeft recht op het diploma. Studenten hebben recht op een goede begeleiding. En dat is wat Hogeschool in Holland aan het bieden is. Want klopt het dat 3% bij, bij die specifieke opleiding uh, die aan, een, aan het laatste jaar begint, dat die de eindstreep haalt in één nee, jaar? Nee, en dat weet LFVB ook. Dus dat is denk ik een leugentje. En dat weet LFVB. En ik denk dat als zij werkelijk goed kijken naar de cijfers, dat dat percentage aanzienlijk hoger ligt. En onze ambitie is ook, en dat hebben we ook met de, LHVD, met de MTAO en met de minister afgesproken, dat wij het gemiddelde rendement willen halen van afstuderen zoals het ook bij andere hogescholen en opleidingen geldt. Uh, en daar doen we ons stinkt best voor. En uh, daar wordt een geweldige inspanning op geleverd om dat gerealiseerd te krijgen. Ja, uh, Olga Wessels, is het een leugentje? 3%? Uh, nee, ik kan uh, verwijzen naar, wat is het? Pagina 18 van het rapport van de NVO, waarin uh, bovenaan staat 3% is geslaagd. En daar, ja, daar ga ik vanuit dat de NVO de waarheid spreekt. Ja, meneer Terfstra, heeft u uh, dezelfde versie? Wij hebben dezelfde versie. Het lijkt mij niet verstandig om te gaan kissenbissen over het bestaat. Nou, maar, maar het klopt omgaat. het op pagina 18? Waar het om gaat is welke inspanningen worden verricht. Nee, om uiteindelijk dat die begrijp 10... ik. Die, die worden verricht. Maar, maar heeft mevrouw Wessels, ik bedoel vrij specifiek... ze zegt bovenaan pagina 18, heeft ze daar gelijk in? Want u zei net dat het een leugentje was. Uh, dit, die, het is geen 3 Als we kijken naar wat er bijvoorbeeld op dit moment gebeurt... Uh, dan is het zo dat er uh, nu ook weer nieuwe afstudeerronden zijn... Uh, waaruit uiteindelijk het afstudeerpresentage... het rendement dus op een aanzienlijk hoge percentage ligt. En uh, dat zit al in de uh, orde van grootte van tientallen procenten. Dus het, het tijdsbeeld zoals het daar is neergeschreven... vanuit het rapport van de inspectie gedaan of van de MVO gedaan... bespiegelt niet met datgene wat er in de werkelijkheid gebeurt. Goed. Mevrouw Wessels? Ja. Wat vindt u van die uitleg daarbij? Het is, het is inmiddels al hoger? Um, ja, ik heb ook inderdaad cijfers voorbij zien komen... die rond de 20% liggen. Uh, maar wat het exacte cijfer ook is... de feiten zijn dat het afstuderen een stuurwal is eigenlijk... en dat studenten... Uh, vastzitten in een soort van struikgewas waar ze niet uitkomen... ...en dat er maar een enkele student uh, dat uh, uh, wel uitkomt. En natuurlijk moet je hoge eisen stellen aan die studenten... ...maar zorgen ook voor dat die studenten die eisen kunnen halen... ...en zorgen dus voor dat die begeleiding op orde is... ...dat de beoordeling helder is... ...en dat de studenten die uh, vertraging oplopen tijdens een studie... ...wat te wijt is aan in Holland... ...dat die goed gecompenseerd worden voor alle kosten die ze maken. Goed, het lijkt ja, me dat er nog, nog wel een gesprek uh, nodig is dus ik, wou, ik wou het hier eigenlijk bij laten, meneer Terpstra. Ja, dank in ieder geval voor dit moment. En ook Olga Wessels van de Landelijke Studentenvakbond. Dank u beiden. Met genoegen. Jo. Als je vaak op internet zit, dan ben je een goede bekende van Google. Er zullen niet veel mensen zijn die meer van je weten dan Google. Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens... gaat het bedrijf niet goed om met onze privacy daarbij. En geven ze ook te weinig informatie over wat ze met die gegevens doen. Rachid Finch volgt voor de NOS de internetzaken. Uh, Rachid, Google wil tot nu toe alleen kwijt dat het de wet wel respecteert... en in gesprek blijft met het CBP om ze hiervan te overtuigen. Met jou willen we doornemen wat je zelf kan doen... in ieder geval om je privacy wat meer te beschermen. Uh, wij dachten, kan je überhaupt bij internet wel om Google heen? Ja, het kan wel. Uh, maar de vraag is waar je dan uitkomt. Hè? Want misschien wil je niet Google Search gebruiken, maar dan gebruik je bijvoorbeeld Bing van Microsoft. Maar wie zegt dat Microsoft ook geen dingen doen die misschien je privacy tot zekere hoogte schenden. Want Microsoft zou ook proberen bij te houden wat zoek je en hoe kunnen we advertenties daarop aanpassen. Want daar heeft het vooral mee te maken natuurlijk. En kan je je zoekopdrachten wissen om ervoor te zorgen dat je niet honderd keer een reis naar Turkije krijgt aangeboden als je één keer hebt opgezocht hoeveel mensen er in Istanbul wonen? Ja, er zijn twee dingen die je zou kunnen doen. Bij Google kun je inderdaad je zoekgeschiedenis, als je een account hebt... kun je dat wissen. De vraag is natuurlijk... hoeveel effect dat echt heeft op advertenties. Dat zou je echt een keer moeten proberen. Maar je kunt bij de instellingen... kun je je geschiedenis wissen. En wat je bij de meeste internetbrowsers nu kunt instellen... is een, een instelling die heet Do Not Track en dan zullen bedrijven die advertenties verkopen beloven dan dat als je dat aan hebt dat je dan niet gevolgd wordt dus als je nou net niet besluit naar Turkije te gaan dat je dan de komende dagen op allerlei andere sites toch een advertentie krijgt voor zo'n reis maar je bent dan dus echt afhankelijk van of die bedrijven jouw verzoek inwilligen dus je weet niet 100% zeker of dat echt effect zal hebben en kan je van tevoren zien of bedrijven zich daaraan houden of niet of moet je daar maar op hopen ze zullen in hun voorwaarden het aangeven dat ze dat wel of niet doen maar ja de vraag is of dat, hoe dat Zeg maar uitpakt in de praktijk. Dan heb je ook nog je e-mail is vaak ook niet zo veilig als wij denken. Uh, wat kan je doen om je mail beter te beschermen? Ja, Veel mensen zitten bij Gmail of Hotmail, dat nu Outlook heet. Dat zijn de twee grootste mailproviders van de wereld... van Google en Microsoft, alweer die twee. Uh, maar je zou natuurlijk ook het e-mailaccount kunnen gebruiken... van je internetprovider, bijvoorbeeld bij Ziggo of Access4All... waar je maar net klant bent. Uh, want daar worden geen advertenties verkocht. Uh, en dat helpt dus bij het beschermen van je privacy. Want daar proberen ze niet een profiel van je te maken... en te kijken wat voor advertenties erbij je passen. Dus dat zou je dan inderdaad op een andere manier moeten organiseren... en daar dus voor betalen. Ja. Nu zitten veel mensen ook op Facebook. Zit Google daar ook in te neus eigenlijk? Um, niet echt. Kijk, Google heeft natuurlijk zijn eigen Facebook-concurrent. Dat is Google+. Uh, waar veel mensen een account hebben, maar niet actief zijn. Uh, wat trouwens wel aardig is bij Facebook. Uh, als het dan toch over privacy gaat. Je kunt wel kijken per post uh, wie het mag zien. Hè? Dat kun je instellen. Zo bijvoorbeeld een wereldbolletje bij staat. Kan iedereen het zien. Je kunt ook instellen dat alleen vrienden het mogen zien. Of juist heel specifieke mensen. Je kan echt van naam tot naam opgeven wie iets wel of iets niet mag zien. Dus eigenlijk heb je bij Facebook best veel controle. Alleen niet iedereen weet dat. Nee. Zeg, en dan wil het college bescherming persoonsgegevens graag. Die nu dus die kritiek hebben op Google, dat veel duidelijker wordt... voor de internetgebruiker en de Google-gebruiker... wat ze met je gegevens doen, ook aan wie ze het eventueel doorgeven. Lees jij nou altijd alle voorwaarden en informatie... die Google bij de diensten aanbiedt? Nou, enigszins beroepsmatig hou ik dat wel bij. Maar het is vaak uh, wel taalgebruik dat je niet heel makkelijk leest. Het valt me trouwens wel op uh, wat het college doet. Want Google is nou juist een van de bedrijven... die behalve dat hele uh, moeilijke juridische teksten... ook een soort simpelere versie er vaak bij levert. Uh, die in heel gewone taal uitlegt van wat er nou precies in die voorwaarden staat. Dus dat nou juist Google hierop gepakt wordt uh, verbaast me wel een beetje. Ja, dus anderen zullen misschien ook nog wel volgen? Dat zou kunnen. Uh, ik geloof wel dat Google vooral uh, aangesproken wordt... op dat ze heel veel van hun producten koppen. Want YouTube is van Google, het zoeken is van Google... advertenties van Google, dat allemaal aan elkaar koppelen. En veel concurrenten die hebben die luxe nog eenmaal niet. Microsoft heeft niet iets als YouTube bijvoorbeeld. Nee. Goed, we hebben in ieder geval weer wat tips gekregen... om wat veiliger door het internet te gaan. Rachid Finch, dankjewel. Graag gedaan. Veilig door het verkeer is ook belangrijk, Edwin Gerritsen. Is dat mogelijk? Nou, niet overal, Luzella. Op de A7 richting Amsterdam daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Purmerend en Horen staat daardoor 8 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28. Groningen richting Assen. Vanaf het Eelden staat 5 kilometer. En door een aanrijding rijden uit tussen Roermond en Sittard geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio Journal. Al meer dan 200 jaar worden er circusvoorstellingen in Nederland gegeven. In 1796 was de eerste in Delft. De circustraditie wordt nu erkend als immaterieel erfgoed. Jeroen Jager is met dat nieuws naar Wintercircus in Heerenveen gegaan. Martin Hansson, Jeroen, je had het al even over ja. Clown Joffrey, waar je mee in de slag zou gaan. Ja, en ik heb hem aangekondigd als clown omdat ik hem zo kende. Maar uh, hij heeft die rol helemaal niet uh, hier bij, uh, bij het wintersirkus uh, uh -oh. van, uh, van Hanson. Want wat doe je hier? Ik, uh, ik ben onderdeel van de Feest van Varen. Aha. Dus, uh, ja. Feest van Varen clownesque of niet? Uh, het is wel een komische Feest van Varen. Ja, het is geen, geen, geen serieuze van Varen. We moeten even praten over, uh, want een van de criteria om op die lijst te komen voor uh, Immaterieel erfgoed is dat uh, het om een uh, levende cultuur gaat die van generatie op generatie wordt overgedragen. Jij bent een echte circusjongen. Vertel eens over hoe dat ooit bij jou is begonnen. Nou, ik ben geboren in het circus. Mijn, mijn ouders deelden hun eigen circus, Circus Piste. En uh, vanaf mijn tweede jaar treed ik al op. Mijn vader was vaak hier. Mijn vader was vaak hier. Mijn moeder die werkte met ponies en, en aapjes toen de tijd. Dat moest allemaal nog. Vanaf je tweede trad je op. Vanaf mijn tweede trad ik op. Ja, mijn oudere broer was clown en uh, toen ik twee was kreeg ik een, een clownspakje en het was hobbel maar achter je broer aan. En sindsdien treed ik op in het circus. Nooit meer weg geweest. Nee, nooit meer weggewezen. Vanaf je veertiende zelfstandig? Ja, ja, ik ben uh, één jaar eruit geweest voor de middelbare school. Dus uh, op, op mijn dertiende zeg maar en vanaf mijn veertiende zelfstandig meegegaan met het circus. Mijn ouders waren toen gestopt. En ik heb toen uh, een caravanetje gekregen en ben met het circus meegegaan. Dat was bij jou eigenlijk precies hetzelfde, hè, Allet? Allet Hansel? Ja, ik ben niet op mijn tweede al begonnen. Nee, dat is maar, maar... een, een echte circusmeisje. Ja, ik ben de tweede generatie in het circus. Mijn ouders waren directie van ons circus en ik heb dat overgenomen. En dus beide een voorbeeld van wat die circuscultuur in Nederland eigenlijk uh, inhoudt. Ja, ik zet het voort op zakelijk niveau en Joffie zet het voort op artistiek niveau. Um... Arie, uh, ik vergeet steeds uh, je achternaam. Oude uh, van uh, voorzitter van de Stichting Circus Cultuur. Uh, het feit dat jullie er nu op staan, wat gaat dat betekenen vervolgens? Een hele grote verplichting. Zorgen dat we de traditie in ere houden. Dat we hem overdragen aan de toekomst. We gaan daar ieder jaar voor een wereldcircusdag organiseren. We doen dat over de hele wereld en in Nederland. We zijn nu bezig met een hele grote groep mensen... die samen een samenwerkingsverband vormen binnen de Stichting Circuscultuur... om het Nationaal Circusjaar in 2014-2015 te vieren... met een groot gala, een grote show, prijzen, televisieoptredens. En op die manier hopen we ook weer een extra push aan Circus te geven. En, en begint het nu eigenlijk pas? Ik bedoel, uh, Circus... Circuscultuur staat nu op de nationale materiële erfgoedlijst. Er bestaat ook zoiets als een UNESCO-werelderfgoedlijst. Is circuscultuur een ding dat daarop zou moeten komen te staan? Wat ons betreft wel. En ik ben ook adviseur van de Fédération Mondiale du Cire. wat heb je daarvoor nodig om erop te komen? Je hebt daar voldoende landen voor nodig die dat circus of de circuscultuur op hun eigen inventarislijst hebben staan. En daar werken we nu ook in, in, op de hele wereld aan: in Europa met een aantal landen, in Zweden, Italië, Frankrijk, uh, uh, Let, Letland, om te zorgen dat daar het ook op de lijst komt. En dan kunnen we met elkaar een voorstel indienen bij de UNESCO. Het begin is gemaakt, in ieder geval uh, het circus uh, staat erop, en dan eindigen we hier met dit geluid.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 Zo heet het, Anna Kendrick. COC Nederland vindt dat sportkoepel NOC-NSF zich onvoldoende inzet voor homo's in Rusland. Vandaag spraken het COC en NOC-NSF elkaar met het oog op de naderende Spelen in Sochi in Rusland. Tanja Ineke is de voorzitter van COC Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. En u bent dus ontevreden over die uitkomst? Ja, kijk, de situatie in Rusland die is echt nog steeds, uh, of die wordt eigenlijk steeds slechter voor lesbiennes en homo's. Uh, vorig weekend is er nog een aanval met traangas op een gay bar geweest in Moskou. Uh, uh, vorige week een bommelding in het kantoor van Russische activisten. En ja, die Olympische Spelen is gewoon echt een fantastische mogelijkheid... om daar aandacht voor te vragen. Dat, het, dat, dat, dat daar echt verbetering in bereikt moet worden. En daar kan het NOC en NSF ja, een rol in spelen. En dat willen ze gewoon niet. En want wat wilt u dat zij doen? Nou ja, kijk, wij, wij hebben een aantal uh, concrete mogelijkheden uh, besproken, uh, of eigenlijk liever besproken, ja, voorgelegd. We hebben gevraagd om bijvoorbeeld onderdak te bieden aan een Pride House, hè, een, een huis waar uh, lesbiennes, homo's, bies, transgenders uh, uh, en hun familie elkaar zou kunnen ontmoeten. En, en, en een, een plek waarop er over gesproken kan worden. Uh, we hebben uh, met klem nog een keer gevraagd om tegen het IOC te zeggen, jongens, deze wet is echt discriminerend uh, en jullie zouden ervoor moeten pleiten, IOC. Dat die Russen uh, die wet van tafel halen. Nou ja, dat, dat zijn een paar dingen die wij uh, hebben voorgelegd en voorgesteld. En zij gaan over de sport en, en de Spelen, neem ik aan, dat dat het antwoord is en niet over een, een Pride House of politiek? Uh, nou, het, antwo het antwoord van het, van het NOC-NSF uh, was breder dan dit. Uh, en, en wat wij natuurlijk steeds aan de orde stellen uh, is dat uh, de Olympische gedachten uh, juist door die discriminerende wet uh, ja dat dat met elkaar conflicteert en dat ze daar aandacht voor moeten vragen. Dat blijft ons punt. Dus ja. in die zin uh, ja, uh, de, he, uh, ja het feit dat je dat je homoseksueel bent is, is ook geen uh, uh, ja dat is gewoon een uiting van je identiteit. Hè? Dat is geen politiek. Hm. Ze willen het niet, in ieder geval niet de plannen die, die u heeft. Uh, wat, wat gaat u nu doen? Uh, nou, wat wat NOC-NSF wel wil, uh, is ons in contact brengen met uh, Camille Eurlings. Uh, dat hadden ze al eerder beloofd en daar gaan ze nog, uh, uh, uh, nog een keertje achteraan. Van het IOC? Ze schuiven door, dus eigenlijk. Nee, nee, nee. En wij, wij uh, blijven dus uh, de punten die wij ook met NOC-NSF hebben uh, besproken, die, die blijven wij dan op die manier uh, ja, op aandringen bij Eurlings. om daar toch actie op te ondernemen en dat we met NOC-NSF uh, nog nog nader moeten bespreken is... Uh, of ze mogelijk een expertmeeting zouden willen houden... in dat Holland uh, huis dat er wel gaat komen... Maar waar dan aandacht is voor uh, mensenrechten, uh, inclusief LHBT-rechten. En denkt u dat het bij het IOC wel lukt, vraag ik dan? Want daar zitten natuurlijk zoveel landen in... waar ook weer anders wordt gedacht dan in Nederland. Ja, nou ja, kijk... Ik wil daar twee dingen over zeggen. In de eerste plaats, of het wel of niet lukt, uh, dat is natuurlijk interessant. Maar wat we sowieso doen uh, door, door te zeggen dat wij vinden... dat het echt een discriminerende wet is... is dat we daarmee de Russische uh, LHBT's een enorm hart onder de riem steken... en gewoon van ons laten horen, omdat wij vinden dat het niet oké okay is. En ik, ja, ongeacht het effect dat het heeft... Wilt je dat, dat gewoon zeggen? zeggen? Ja, precies. En uh, daarnaast, ja, weet je, er, er zijn nu veel discussies over... Uh, moet je Olympische organiseren? Organiseren in landen waar mensenrechten worden geschonden. Is er niet altijd wat in die landen waar Olympische Spelen is. Ja, als, we, als we toch echt een keertje iets willen veranderen daarin. Of, of een goede dialoog uh, daarin. Dan moet je in dat proces elk station dat je aandoet aangrijpen. Uh, om te laten weten dat dat is wat wij willen. En dat ja, gaat u in ieder geval ook doen, ook doen bij het IOC. Goed, dank ja. u wel. Mevrouw Ineke van COC Nederland. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ewoud de Jong. Mensenrechtengroeperingen in Egypte veroordelen de, de zware straffen voor een groep vrouwen. die een vreedzaam protest hielden in Alexandrië. De 21 vrouwen en meisjes, van wie de jongste 15 jaar oud is, kregen allemaal meer dan 11 jaar gevangenisstraf. nadat ze een menselijke keten hadden gevormd en pamfletten hadden uitgedeeld. De interimregering in Egypte heeft strenge regels ingesteld voor betogingen en politieke bijeenkomsten. Wie zich daar niet aan houdt, kan dus op de zware straffen rekenen. Een activist vertelt bij Al Jazeera dat ze doorgaan met demonstreren, omdat dat de enige manier is waarop mensen hun stem kunnen laten horen. We don't have the power, so what we have is our lives, our freedoms uh, that we are fighting for. So what we can do is go ourselves to the streets and protest again. I mean, that's the only way we can express. Even the people, we don't have a parliament, so we don't have people to present, represent us in front of this government. Ja, er is eigenlijk geen parlement, dus we kunnen alleen op straat onze stem laten horen aan de regering, zegt deze activist. De kritiek op de Duitse plannen voor tolheffing op snelwegen zwelt aan... meldt onder andere de website van Z24. De Oostenrijkse regering overweegt Duitsland... voor het Europese Hof van Justitie te dagen. Het is nog onduidelijk of het Duitse plan wel mag volgens Europese regels. De regering van Oostenrijk vindt dat een regeling... die alleen buitenlanders geld kost, discriminerend is. In Oostenrijk betaalt iedereen voor een vignet voor de autobaan. De Nederlandse minister Schultz van Infrastructuur... heeft haar zorgen over het Duitse tolplan... inmiddels overgebracht aan haar Duitse collega. In Wageningen is voor de negende keer de sterfdag van prins Bernhard herdacht. Hij overleed op 1 december 2004. Er was muziek van onder andere doodlesakspelers. De vlag werd gehezen en witte ballonnen werden opgelaten. Is te lezen en te horen bij Omroep Gelderland. En dan nog een bericht over het online winkelen. De toename van het online winkelen bij de supermarkt... is de doodsteek voor impulsaankopen. Dat blijkt uit een analyse van persbureau Reuters. De verkoop van snoep, zoals chocoladerepen, kauwgum en tijdschriften... leidt merkbaar onder de toename van het boodschappen doen via internet. In Groot-Brittannië doet 13% van de consumenten de meeste boodschappen online... maar ze zorgen maar voor 5% van de omzet. Dat komt volgens Reuters omdat ze niet in de rij voor de kassa hoeven te staan... waar ze verleid worden door de strategisch geplaatste schappen met snoep- en tijdschriften. Nog maar één week bij iWish Chance. Alle brillen van meeste ontwerpers als Bos Orange en Gent. met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Kom dus vandaag nog naar iWish en vraag naar de voorwaarden. iWish Chance. Meer oog voor jou. Oké. Okay. Hoeveel klassen hebben we in de toekomst eigenlijk nodig?